Yvonne van den Hurk vertelt De Klokker, deel 1.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 Pak een beet, daar van onderen. Ja. We gaan hem naar beneden brengen. Ik ga hem maken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Okay. Goed. Voorzichtig. Ja, ja, ja. Niet zo veel. Ik ben idee. Pas op, pas op. Zo. Langzaam de ladder af. Een kopje thee hier, Oli. Gelukkig. Hij is nog heel... Wel nog heel. De klok, Joost. Ik bedoel de klok. Zo, die staat. Wat een geluk dat hij net bovenop jou terecht is gekomen, Joost. Hij is nog helemaal heel. Ik ben altijd blij dienst diensten kunnen zijn. Hier zijn de gereedschappen bij u, vroeg je, Olivier. Mooi. Nu kan ik dit uurwerk weer eens aan het lopen brengen. Let op, een bommel heeft een heel fijn gevoel voor klokken. Nou. Ach ja, dat grove werk ligt mij niet zo. Ik ben beter in het fijne en tere, als je begrijpt wat ik bedoel. Daarbovenin is een deurtje, en daarachter zit natuurlijk de ziel van de klok. Oly ga eens opzij, joh. Met, wat, met een breekijzer? Wonderlijk. Ik dacht toch werkelijk dat er nog iets meer in zou zitten? Iets dat.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 Dat kan ik niet nemen, want ik ben een rustige heer die geen vlieg kwaad doet. En zo wil ik de geschiedenis ingaan. Kijk eens, naar nou dat verlichte raam daar. Oh, ja, ja, raam, ja. Daar zit die dikke. Oh, hij heeft een speer bij zich. Dat is een paard. En ik heb zo het gevoel dat hier werk voor ons te doen is. Oh, ja, ja. Ik wil zelfs wedden dat het superwerk wordt. Kijk maar. Kijk maar, het is niet gewoon daar. Je hebt gelijk, baas. Eén uur. Wat doe je ik met... Ik heb de... een Tompoes. Ik heb de tijd. Laat me los. Je kunt de tijd niet vasthouden. Dat geeft ongeluk. Oh, oh dat kan ik best. En ik wil weten wat u daar net bedoelde. Daar heb ik recht op. Wel verdraaid, wat... Bij de glurigs een uil...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 Dan zal ik je een dienst bewijzen. N nou, vooruit dan maar. Wat voor dienst? Dat zal je wat zien. Haal die bollen uit die klok. Er op afhiep. Wat je zegt, baas. In slot Bommelstein werd het nu eindelijk rustig. Heer Bommel had zich mompelend teruggetrokken. En ook Tom Poes was naar de logeerkamer gegaan.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 Wat wakker, er is tijdnood. Hé? De klok! Snel! Tijdnood! Ik kom. Houd je gereed, Hiep. Ja, ja, ja. Direct gaat hij twee slaan. Ah. Ja, baas. Wat zou er dan uit je klok komen? Ik weet het niet, ik klets niet. Nee, niet. Daar komt het. Ja, ja. Tom Poes begreep dat hij niet snel genoeg beneden zou kunnen zijn. Daarom klom hij op de balustrade van de trap en sprong kort besloten in de lamp die daar hing. Goed gedaan, Poes. Precies op tijd. Houd die zurken in de gaten. Ze stelen tijd. Het zijn dagdieven. Ik ben een eerlijk zakenman. Kom, hier kunnen we geen goeds meer doen. heeft zegt... Ga daar Wat betekent dit, jonge vriend?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 Kate boom.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 Om vier uur ontploft deze bom. Wee u. Bijt uw tijd. Een tijdbom. onder De tafel. Die biedt meer ruimte met een belnemen. Een boom. Ach, had ik mijn tijd maar beter gebruikt. Nu is het te laat om nog te gaan waken. Kan de klokken de tijd niet even stilzetten? Dat gaat niet. De tijd moet zijn loop hebben. Gelukkig. Gelukkig. in ik scherp. Ontploft. Ja ja, ontploft ja. Nu kunnen we rustig die oude klok naar buiten dragen. Als jij het zegt. Oh.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 Oef. Maar gelukkig deed hij dat niet. Wat een week. Ik schreeuw me uit, Joost. Ik ben moe. Dat gaat niet als u mij toestaat, heer Olivier. Men kan de tijd niet stil laten staan. Huh? Daar zouden de grootste ongelukken van komen. We moeten voort met u welnemen. Huh? Schiet. Zegs. Ja, ja, Schiet. Rechts. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Net waar ik al bang voor was.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 Wat zullen we nou krijgen? Hoe laat is het? Nog geen vijf uur in de nacht en de zon stijgt met de snelheid van een luchtballon boven de huizen. Dit is niet normaal. Mijn gedachten gaan ineens ook zo snel. Het is een griepaanval. Dat is het. Goedemorgen, commissaris. Waar huh? jongen je poes nu zo snel heen? Met een klein grijs aardje op de arm? Goedemorgen, bal, Jij Ja, hem ja, Bul super en hiip heep, hyper Er is iets niet in de haak. Het zal me niets verbazen als hij wat achtersteekt. Luister Hiep, je blijft ja. die twee volgen totdat je weet waar ze heen gaan. Ik ga intussen naar ons keldertje om een paar gereedschappen te halen waar we hem mee kwijt kunnen raken. Begrepen? Begrepen, baas. Ik volg die hyper, want die volgt weer poes en dat komt mij verdacht voor. Maar ze gaan wel erg snel.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 We zijn er, meneer Klokker. Het oudheidkundig museum. Dus Peter kan Halt, wat moet dat daar? Waar ga je met dat kleine ventje heen. Naar het museum. Ik ben blij dat u er bent, want ik heb uw hulp nodig. Dit is de tijd, moet u weten. En hij is ziek. Maar super en hyper willen hem stelen. Huh? Wie is dat? Zeg dat nog eens. En dan duidelijk en langzaam. Ja. En bedenk dat er straf staat op het voor de gek houden van een ambtenaar in functie. Begrepen? Zo, die er is daar nog hè? Ja, baas. Ik kon het museum niet in. Hij staat op wacht. Daar weet ik wel wat op. Oh, ja, laat ze gewoon een stadswijkje of zo op. Zodat de politie wordt afgeleid. Dan hebben wij de handen vrij. ja, ja handen vrij. Handen vrij.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 Herinner mij eraan dat ik dat ding nooit weer aan de gang laat brengen. Mijn goede vader zei altijd: Olle jongen blijf meester van je eigen tijd. En daar houd ik mee aan.